Ja, en ook gewoon op deze woensdag nemen we iemand in de zeik in de Slammerfam foonvak Zoals elke dag rond 10 overal wacht in de ochtendshow. Je twittert weer lekker mee met de hashtag Slammerfam tijdens het luisteren. Misschien heb je het gehoord, misschien heb je al ingeschreven op de vuurwerk voorverkopen. Hij is weer van start gegaan in Nederland. Onze nieuwe phonefuckvriend, de Iraanse Yusuf, is wat hardere knallers gewend. En hij belt met de vuurwerkwinkel om de wat hardere pakketjes te bestellen. Maar hebben ze die ook? Je hoort het in de foonvak. Goedemorgen, Breeschoten met Rianne. Ja, hallo Rianne met uh, Youssef. Goedemorgen. Hallo. Uh, ik spreek met de vuurwerkwinkel, toch? Ja, klopt. Ja, Verkoop jullie nu al die vuurwerk? Uh, nee, mag. Uh, ja, uh, u kunt wel een bestelling plaatsen, maar die kunt u kunt ze pas uh, in de laatste drie uh, verkoopdagen afhalen. Oh, op de website. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik kom zelf namelijk uit Iran en ben wat uh, zwaardere vuurwerk gewend. Ja. Hebben jullie ook wat zwaardere spul? Nee, wij hebben echt alleen het consumenten. Uh, Oké, okay, en jullie kopen ja. ook pakketten dan en zo. Ja, de pakketten staan op de vuurwerkwinkel, ja. Oké, okay, want ik had uh, wat andere pakketten elders gezien. Ik wil even vragen of jullie die misschien hebben, of jij dat weet. Uh, mm. Dat ene pakket heet uh, Na deze knal en grote aswollen. Kijkt u voortaan NOS Journaal met gebarentonic pakket? Nee, die hebben wij niet. Het hou uw kinderen binnen, anders kunnen ze dit nieuwe jaar niet aan zwemles beginnen pakket? Nee, die hebben wij ook niet. Het hele straat aan een nieuw slotje, Rotje. Hebben jullie die in de verkoop? Nee, nee. De hele straat op het gaat? Nee, want ik denk dat dat van een andere leverancier is. Oh. En uh, ook dus niet het na deze explosie met fluit liggen alle ruiten eruit? Nee, nee. Vergeleken met deze bommetje is een atoombom een klein jongetje pakket? Nee. Dat komt me niet in ieder geval bekend voor. Uh... Stop je oliebollen, want deze, voor deze voetzoeken moet je echt gaan hollen? Nee. Ook al niet? Nee. Nee, wij hebben echt alleen de pakketten die op de vuurwerkwinkel staan. Jammer zeg. Ja, sorry. Je kan ze eventueel wel leveren tegen een leuke prijs. Nee, nee, nee, want wij hebben dat uh, in, helemaal niet in het assortiment zitten. Dat hoeven we niet met bon te doen, hoor. Wat? Dat hoeven we niet met bon te doen. Nou, nee, we gaan sowieso, als wij het niet in het assortiment hebben zitten, dan uh, ja, gaan wij het gewoon niet, uh, uh, kunnen wij het niet leveren. Dat kunnen we samen gewoon wegzetten, op de... Fuck de markt. Nee, dat gaan we niet doen. Geen probleem hoor. Dat gaan we zeker niet doen. Moet je niet tegen je baat vertellen, kun je een heel rijk meisje worden. Nee, maar dat gaan we niet doen. Ik ga voor jou een hele rijke meisje maken. Nee, dat gaan we niet doen. Ga we lekker uit eten. Nee, dat is niet kant. Nee. Oh, heb je al een vriendje? Ja, zeker. Is dat ook een knaller? Ja, zeker. Nou, kun je in ieder geval fijne feestdagen? Ja, oké, tot vriend. Daag hem.